Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De wachttijd voor een coronatest is bij de helft van alle testlocaties opgelopen tot meer dan twee dagen. In 51 van de bijna 100 locaties is de komende twee dagen geen plek meer, zegt de GGD. Er kan niet worden opgeschaald vanwege tekorten aan testmaterialen bij Laboratoria. De meeste coronasteunregelingen van het kabinet worden verlengd tot 1 juli, maar wel in soberder vorm. Ook worden ze langzaam afgebouwd.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 Hij heeft excuses gemaakt. Premier Rutte vindt niet dat zijn geloofwaardigheid op het spel staat. Op de Noorse eilandengroep Spitsbergen is een Nederlander gedood door een ijsbeer. De man van 38 was de beheerder van een camping. Hij werd vanochtend vroeg in zijn tent aangevallen door de beer. De ijsbeer is na de aanval door anderen beschoten, waarop de beer vluchtte en op een parkeerplaats bij een vliegveld dood werd gevonden. Volgens Duitse artsen is de Russische oppositieleider Alexei Navalny buiten levensgevaar. Hij ligt nog in coma, maar zijn situatie verbetert. Navalny werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis in Rusland... en daarna naar Duitsland gebracht. Volgens de artsen die hem nu behandelen is hij vergiftigd. Het weer, stevige buien trekken over het land. In de loop van de avond minder regen. Morgen eerst in de westelijke helft van het land buiig. In de middag ook landinwaarts regen, opnieuw met onweer en windstoten... Morgen af en toe wat zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANJB. De files lossen nu vrij snel op. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn, tussen de A10 en Broek in Waterland, 3 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, van Mio's kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Live. Dit is ZFM. At 17 we fell in love.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 Too hard, cool in the gang. Too hard is het niet meer. 18 graden hier in de studio. Christel is er nog steeds. Ja. Christel van Lies uit Zandvoort. Kijk ook op haar blog. Ja, Christel, het is niet alleen maar activiteiten... of tenminste uh, dingetjes die je kunt doen in Zandvoort... maar het gaat ook over andere dingen. Je hebt zeepakjes uitgebracht. Je hebt het strand schoongemaakt. Je werkt samen met Jutters geluk. Je doet ook heel veel andere... Goede dingen, laten we zo zeggen. Hele goede dingen. Nou, ik, kijk, ik, ik, die zeepakjes, dat is wel echt een ding ook van Juttersgeluk. Maar ik vond dat zo'n leuk initiatief dat ik uh, ook hen help om dat te promoten. in Zandvoort. Ja, helpt de mensen even op weg. Wat, wat is het met die zeepakjes? Ja, uh, Juttersgeluk? Juttersgeluk uh, heeft een atelier in uh, Overveen. En uh, zij uh, gaan eigenlijk, nou bijna elke dag, in ieder geval uh, in Zandvoort, doen ze dat op de woensdag. Maar ze gaan ook naar Bloemendaal, gaan ze strandjutten. Mm -hmm. En alles wat ze daar vinden, nemen ze mee naar hun atelier. En dan kijken ze wat daar bruikbaar van is om daar producten van te maken. Dus uh, van, van plastic, bijvoorbeeld wat ze vinden, dat smelten ze om. Daar worden sleutelhangers van gemaakt. Uh, van uh, visnetten worden tasjes en dingen en springtouwen gemaakt. En dat is ook een sociaal atelier. Ja. Maar zij zitten in Overveen. En vorig jaar zomer hadden zij een pop-up store in Zandvoort. In de passage. In de passage ja. vonden ze tijdelijk in. En um, toen heb ik daar ook af en toe wat over geschreven. En zij willen heel graag ook in Zandvoort veel meer gaan doen. Okay. Ook met sociale werkplaatsen, maar ook om het strand schoon te houden hier. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk met ze in contact gekomen. En toen hadden ze door de Formule 1 als het eigenlijk gekomen. Dat ze ook een beetje duurzaam wilden. Wat een duurzame kant van Zandvoort wilde laten ja. zien. Toen zijn ze die zeepakjes gaan maken. Uh, our Wake to a Cleaner Zandvoort. En toen dachten ze: van, nou, misschien kunnen we dat via de guesthouses hier in Zandvoort. Uh, ja, aanbieden of dat die dat aan hun gasten gaan of aanbieden, cadeau geven of dat ze het gaan verkopen aan hun gasten. Ja. En uh, ja, ik help. Ik, ik vind het gewoon een mooi initiatief. Dus ik, ik promoot het gewoon op mijn site. Maar en het is, het is succes. niet voor mij verzonnen. Ja, het is wel een uh, succes. Ja, ja. Ja, ja. Want ik zei het toen dat voor de grap... maar komen lunchboxes en koffers en dat soort dingen? Komt er een hele lijn van? Nou, um, ik heb zelf nog wel van liefst... uit heel veel ideeën. Dus wie ja. weet wat er volgend jaar allemaal gaat uh, gebeuren. Uh, Juttersgeluk, uh, die, ja, die maakt ook al hele mooie dingen van dat. Uh, uh, maar zij willen ook wel echt in Zandvoort... gewoon wat meer laten zien van... Uh, nou ja, en gelukkig, dat vond ik heel leuk om te zien... dat er heel veel guesthouses heel positief gereageerd hebben. Ja. En zeggen van, oh, dit wil ik heel graag aanbieden... want ik wil heel graag die duurzaamheid ook uitstralen. Ja. En um, dat, uh, ja, dat, ik denk dat dat thema ook steeds meer begint te leven hier in Zandvoort. Dus ja. uh, dat, dat, dat vond ik heel leuk om te zien... want ze krijgen ook allemaal een bordje op hun deur... dat ze dan een duurzaam guesthouse zijn... Mm -hmm. Met nog wat Eco-tips en zo erbij. Dus je wordt echt een. Je kan ambassadeur worden bij Juttersgeluk. En dan, ja, dus dan ben je echt een beetje een deel van de familie. Van ja. Juttersgeluk familie. Ja. Ja. Dat is goed. Ja. Ja, en dat, dat staat dan weer los van de wiskunde die je gedaan hebt. Ja. Want dat was met Daan. Ja, en misschien om het even duidelijk te maken, ik vind. Ik, op mijn blog besteed ik heel veel aandacht aan duurzame initiatieven. Omdat ik dat gewoon heel belangrijk ja. vind. En ik denk dat duurzaam daar ook echt nog heel veel stappen in kan maken. Ja. En uh, vandaar dat ik in het Jutters geluk. en ook die clean-up, ik, ik zag dat uh, Daan Strang uit Schorel, die kwam in, dat ging de hele Noordzeekust langs lopen. En um, die kwam ook twee, keer, twee dagen in Zandvoort. Dus ik heb hem benaderd en gezegd, Joh, kan ik je helpen? Wat heb je hier nodig? Uh, want ik dacht, als hij 23 plaatsen af moet gaan of 23 etappes langs de hele kust, dan moet hij heel wat regelen. Ja. Misschien kan ik hem helpen. Dus, uh, dat vond ik ook weer heel leuk om te zien. Dat heel veel uh, ja, strandtenten die ik benaderd heb. Maar ook een Juttersgeluk, een Spaarne landen. Uh, die allemaal zeiden, oh, ja, we doen heel graag mee. En tuurlijk helpen we hem om het strand hier schoon te, te maken. En uh, ja, er hadden ook een paar leuke strandtenten waar we konden beginnen en eindigen. En uh, ja, we hebben twee etappes eigenlijk in Stansport Er is heel gelopen. veel opgehaald, hè? Ja, er is wel heel veel opgehaald op zich. Uh, viel het nog best mee. Want uh, er wordt natuurlijk ook al best schoongemaakt hè, door, de, door de gemeente. En... Uh, uh, en door zwaarde landen. Uh, maar het was vooral ja, heel veel peuken. Die ja, wegen alleen niet zoveel. Peuken, peuken, ja dat is echt een, een heel groot probleem. Uh, en ook heel veel van die, van die hygiënische doekjes. Weet je, en ook natuurlijk mondkapjes en dat soort dingen. Corona-afval. Ja, maar het was, de, de grote, echt, bijvoorbeeld de, de, de blikjes. En de, nou ja, dat, dat, dat, was, dat was niet heel veel. Hm. Maar uh, ik had, want hij liep één dag van IJmuiden naar Zandvoort. En de volgende dag van Zandvoort naar Noordwijk. Maar hm. ik ben niet dat hele stuk meegelopen. Dus ik ben vanaf Tijn... Hakersloot ben ik mm -hmm. naar huis gelopen. en maar ja, dan kan je natuurlijk niet stoppen. Hè? Nee. Dus het is een beach clean-up. Maar ja, je loopt toch nog met zo'n vuilniszak. En toen liep ik dus nou, langs de P-Zuid. Ja. Nou ja, daar ja, lag het helemaal vol. En toen heb ik eigenlijk meer opgehaald... dan, wat, <laughs> op dan wat er op het strand lag. Want het strand wordt op zich... Ja, wordt toch, ik merkte ook wel dat er bij de strandtenten... ook echt wel goed uh, schoongehouden wordt en zo. En uh, het was ook niet zo'n hele drukke stranddag uh, geweest... Uh, die dag of die twee dagen... Maar ja, bij de parkings, daar was nog heel veel te halen. Dus ik had eigenlijk een veel zwaardere zak ja. uh, toen ik thuis kwam. Maar Van een parking. Dus ik beter een ja. parking clean-up Ja, misschien de volgende keer een parking clean-up. Laten we dat maar doen. I got some lips. Yes, I got some honey suckle, chocolate dip and kisses full of love. Lorian en Anna. En Anna is daar met 3 en Dat is van die muziek die, wij, die hoort gewoon thuis op een lokale zender zoals deze. Het is namelijk regionaal. Komt gewoon hier uit de buurt. En uh, dat hoor je dan vooral bij Alternative FM. En dit hoor je dan afgelopen donderdag in de uitzending met 3 voor 12 Noord-Holland. Goed, Christel is er nog steeds. En uh, Christel, ja, het gaat niet alleen maar over Zandvoorde. Het is ook wel een beetje regionaal wat je allemaal doet. Je vertelt ook wel over. Um, ja, nou, ik, ik kijk wel een beetje inderdaad wat verder, iets verder dan Zandvoort. Ik pak sowieso Bloemendaal erbij. En, mm -hmm. uh, uh, en nou ja, af en toe een beetje Haarlem, maar ook uh, Heemstede. En uh, Langevelderslag, en Doortwijk, mm -hmm. en Muiden. Het begint wel steeds meer. Maar ja, alles wat je wel een beetje op de fiets kan doen. Wat fiets, ja. ja. Heb je nog een tip voor ons hier in de buurt? Nou, uh, ik vond het zelf wel leuk. Uh, want deze zomer ben ik uh, ook... Op de fiets lekker naar IJmuiden gegaan. Ik dacht mm -hmm. we ook een beetje de regio verkennen. En um, daar vond ik ook een leuke strandtent eigenlijk. En die blijft het hele jaar door open. Okay. Dat heet Strandtent Makai. Ja. En uh, die zit daar op het strand van IJmuiden. En uh, een heel leuk klein strandtentje met ook een surfschool erbij. En daarnaast ook wat trampolines. Echt okay. super leuk. Dus voor, voor kinderen is dat ook helemaal leuk. En ja, ik vond het heel leuk dat die het hele jaar open blijft. Want ja, de meesten moeten het toch natuurlijk allemaal weer inpakken. Ja. Uh, dus dat vond ik zelf een hele leuke ontdekking en uh, sowieso leuk om een keer uh, ook in IJmuiden te zijn Want uh, ja. dat, daar gebeurt ook best wel veel dat ja, is wel uh, in opkomst heb ik het gevoel ja. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk gewoon de speeltuinen in Heemstede Linneushof uh, bloemen ja. in uh, Bennebroek ja dat uh, dit is allemaal weer is allemaal weer open gegaan ja, ja. klopt uh, ja, en, en uh, je had van de zomer ook een campagne van, uh, vanuit Amsterdam. Je zit ernaast, hè, dat je ook mm -hmm. een beetje wat meer je regio... Wij zitten allemaal ook in de metropoolregio Amsterdam. Ja. En uh, nou ja, daar valt ook uh, Gooi- en Vechtstreek onder. Maar ook uh, Almere en de Zaanstreek. Dus eigenlijk zeggen ze ook van... nou, ga eens een keer wat meer in de regio kijken. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk eigenlijk... en dat is voor toeristen op zich als je hier in Zandvoort ook bent... ook best wel leuk om... Uh, gaan varen op de Loosdrechtse Plassen bijvoorbeeld... of uh, naar Muiderslotten gaan. Of, nou ja, goed, je hebt heel veel mooie plaatsen natuurlijk boven Amsterdam. En eigenlijk is dat natuurlijk ook allemaal niet zo heel ver weg. Dan moet je natuurlijk wel even nee. de auto pakken. Maar het is natuurlijk ook, uh, ook dichtbij. Maar ook, ik denk voor onszelf ook... want uh, je komt er zelf ook best wel achter... dat er in de regio ook wel veel ja, uh, mooie te doen uh, is. En, absoluut. Uh, ben je wel eens bij de molen geweest in Zandpoort? Nee. Nou, er staat een hele leuke molen. En werkende molen ook nog. En uh, daar heb je ook die, dat meel, kan je daar ook kopen. Biologisch meel. En uh, uh, ja, dat is ook een hele leuke plek om een keertje naartoe te gaan. Ja, hartstikke dus goed. Je, zo is er nog echt wel wat te ontdekken hoor. Ja. Nou ja, ik heb, ik heb zelf uh, ook mede op jouw advies uh, die, die fietstochten gedaan rondom de duinen en het oorlogsverleden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot die tijd is even lekker oude. Wat is het? Bluesplaat. Old Joe's Turkey. Ja. ja.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 she sat legs crisscrossed her eyes were blue with skin so soft she said come with me i'll show you around then finagle away back uptown she's beautiful beautiful she's so fine i wish i could afford her bottle a while a little bit of happy ain't gonna hurt me cause i'm as poor as old I couldn't find a key. And she asked if she could stay with me. No house, no job, no car, is hey, she? I fell in love so instantly. She's beautiful, beautiful, she's so fine. I wish I could afford her a bottle of wine. Life is fun, life is free, that's my girl, she's the one for me, she's this girl, she's the one for me, she's beautiful, beautiful, she's so fine. Met Old Joe's Turkey. Echt een lekkere bloedplaat. En het is gewoon nieuw. Het klinkt oud, maar het is gewoon hartstikke nieuw. En ik hoorde het afgelopen zondag bij uh, ZFM Jazz in het derde uur. Ik luister daarna tussen tien en één. Goed, even een heel ander onderwerp, uh, Christel. En het gaat over het oorlogsverleden. Er is een, uh, we hebben natuurlijk het jubileum, 75 jaar. Bevrijding. En er is een uh, toch wel mooie tentoonstelling bij het uh, Nationaal Park uh, zuid -Land. Ja. En uh, daar zijn excursies. En uh, ja, jij vertelde het er toen over. En ik heb, ik heb meegedaan met die excursies. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Je hebt een, een Zuidroute waar je mee kunt fietsen. Je hebt een Noordroute waarmee je kunt fietsen. Noordroute wordt georganiseerd door um, Natuurmonumenten Zuid en door PWN. Je merkt ook tussen de boswachters dat daar een soort rivaliteit is. Dat is wel heel grappig om te zien, want ze willen het allebei heel erg goed doen. En ze doen het oh, ja. echt heel erg goed. Uh, maar er is echt veel te zien. En er zijn nog heel veel resten te zien. En wat heel leuk is, ze hebben daar dus een uh, expositie van gemaakt. En in die expositie uh, zijn ook um, ja, statements, verhalen, belevenissen uit die tijd... Uh, vorige week heb ik het, uh, het verhaal uh, afgedraaid van het meisje... wat uh, voor het eerste zee was hier bij de bevrijding. Maar ik heb nu gewoon het verhaal van de, van de boswachter. Uh, die vertelt over wat hij met zijn gasten dan in de duinen doet. Dat laat ik even voor. Als boswachter vertel ik bezoekers over dit gebied. Over de natuur, maar ook over de geschiedenis en het landschap. De meeste mensen kijken vooral naar de bloemen, planten en dieren... die ons duingebied rijk is. Ze kunnen zich maar nauwelijks een voorstelling maken... van alles wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Dan wijs ik ze op de vorm van sommige duintoppen. Als ze afgevlakt zijn, ligt er vaak een bunker onder. Ooit stonden er hier honderden. Maar de meeste bunkers en verdedigingswerken die de Duitsers hier bouwden... zijn na de oorlog gesloopt. Wat wel bleef staan... ...verdween voor een groot deel onder het zand en werd beplant. Toch zijn er in ons duingebied veel sporen te vinden die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Soms zijn ze direct zichtbaar en soms pas te herkennen als je net wat beter kijkt. Door het landschap goed te lezen zul je verrassende elementen zien. Niet alleen in wat we direct zien, maar vooral in wat we in eerste instantie dus niet direct zien of herkennen. Kijk bijvoorbeeld naar de lieflijke poeltjes bij Groot Olmen en het Houtglop. Ze zijn ontstaan door explosieven die na de oorlog tot ontploffing werden gebracht. Of de grindnesten die we her en der over het landschap verspreid zien. Ze zijn achtergebleven naar de intensieve productie van beton voor het bouwen van bunkers. En de witbloeiende pijlkruidkers die in de zeereep groeit, onder andere Panassia, die komt hier eigenlijk niet vandaan. Die plantjes kwamen vermoedelijk mee in de rivierklei die de loopgraven moest verstevigen. Een opvallend restant uit de Tweede Wereldoorlog in ons duingebied is de tankgracht in Middenheren Duin. Voor de oorlog waren er alleen droge duinen op deze plek. En nu zien we een lange, brede sloot. Dat is voor veel diersoorten wel prettig, want er zijn niet zoveel natuurlijke watertjes in het duin. Als je bij die tankgracht om je heen kijkt, valt je misschien op dat het gebied zo vlak is. Het duingebied is van nature niet zo vlak. Hier is het zand uit de tankgracht over het landschap uitgereden, waardoor het natuurlijk relief grotendeels is verdwenen. De begroeiing is ook anders. Je ziet grote stukken eentonig grasland met weinig verschillende soorten en heel veel taai gras. Natuurlijke duingraslandjes staan juist bekend om hun kleine hoogteverschillen. ...en de grote variatie in kruiden en bloemen. Gelukkig heeft het jarenlange grazen... ...door de uitgezette runderen en paarden... ...de vegetatie al een stuk gevarieerder gemaakt. Meer opvallend en direct zichtbaar... ...zijn de restanten van bunkers, tankmuren en drakentandhindernissen. Vooral bij Zandvoort, de Slag en herenduinen bij IJmuiden... ...zijn ze nog zichtbaar. Het zijn plekken waar de Tweede Wereldoorlog... ...het meest tot de verbeelding spreekt. De natuur heeft ook hier haar werk gedaan. Op de kalkrijke ondergrond van het beton groeien nu bijzondere mossen. En de bunkers die 75 jaar geleden een onderkomen voor Duitse soldaten boden, zijn nu een overwinteringsplaats voor vleermuizen. Franklin Say Little Prayer met de Royal Philharmonic Orchestra. En daarvoor hoor je dus de boswachter met zijn verhalen over de resten in de duinen. Dat is een bijzonder verhaal, vind je niet, Christel? Ja, ik vond het heel bijzonder om te horen. Ja, ja, en, ja, nou ja, ja, goed. Heftig ook. Ja, en op de, op de site van uh, Nationaal Park Land kun je dus nog meer verhalen vinden. Onder andere van een journalist, een meisje, uh, ook een Duitse soldaat. Daar hebben ze schijnbaar ook uh, een dagboek van teruggevonden. Wat ze dan uh, verwerkt hebben in zo'n hoorspel. Ik vind het uh, erg mooi. En het is echt indrukwekkend om zo'n tocht te doen. En dat kan nog tot eind van het jaar. Dus uh, zeker doen. Ja. Goed, Christel, wat kunnen we nog meer gaan doen? Want, uh, laten we vooruitkijken. Wat verwacht je van. Ja, hoe gaan we. Het is corona, is de, de horeca, we beginnen allemaal weer minder. Hoe gaat het jaar eruit zien? Uh... Ja, het is best wel spannend. Hè? Want ik, ik vond wel uh, nu met dit, door, dat het wat slechter weer uh, werd. Ja. Dat je toch een beetje iedereen had fiets. Oh, oh ja, want met het, eh, op het strand en bij de strandtenten kan je natuurlijk gewoon lekker buiten zitten en zo. Maar wat als we straks allemaal naar binnen moeten? Hoe ja. gaat dat? Uh, nou ja, ik denk wel dat we gewoon in Zandvoort natuurlijk in een zo'n mooie omgeving zitten. Dat er hier is altijd genoeg te doen. En het trekt ook nog wel uh, toeristen ook, uh, aan. Ja. Um, maar um, ja, de schaatsbaan gaat natuurlijk niet door. Wat nee. heel erg jammer is. Uh, het Surfana Festival hebben ze toch ook de stekker uitgetrokken. Uh, ja, er, gaan, uh, er komen wel wat andere events aan. Natuurlijk, de historische mm -hmm. Grand Prix. Ja, ook. die gaat gewoon door. En, uh, ik ben de... trouwens heel benieuwd hoe dat gaat. Ik heb, ik, ik heb kaartjes gekocht, uh, gewoon één kaartje. En, uh, ja. Het gaat ook allemaal heel klein. En het wat met een paar groepje volgens mij met looproutes. Ik ben heel benieuwd ja. hoe het gaat. Ja, ja, ik denk allemaal afstand houden. Ja, de, de, echt de, de, de charme. Of ja, goed, ja. De, we beginnen er natuurlijk wel aan te wennen... dat je overal een beetje afstand houdt... dat er in restaurants wat rustiger is en zo. Dus ik denk dat we er ook wel een beetje aan wennen. Maar ja, het is natuurlijk vaak met zulke events wel... Ja, die mensenmassa's en, ja. en de drukte... dat het ook een soort van gezellig is. Dus ja, uh, ja het is even anders. Maar ik, goed, ik, ik zag dat wel fijn, dat uh, uh... Tessel schijnt tot ver... naar de herfstvakantie al volgeboekt te zijn... Ik denk dat Zandvoort op zich, ik, ik, weet, ik ken de cijfers niet... maar ik vond het gisteravond, liep ik even door de haltestraat het was druk. Ja. De, de restaurants vol en uh, mensen gingen ook gewoon allemaal naar binnen. Inderdaad, precies wat je zegt. Want je ging natuurlijk altijd eerst naar de strandtent en buiten zitten en uh, lekker veilig. Maar ook, ik vond het in de restaurants het ook gewoon heel druk. Ja. En ik heb nu voor zaterdag ook gewoon moeten reserveren, inderdaad. Ja. Ja, nee, het is nog steeds. Het is natuurlijk nog wel een beetje vakantie in uh, sommige delen van Nederland mm -hmm. en ik denk ook wel nog in, uh, in Duitsland. En ik zal de komende weken ook nog best wel druk uh, zijn. Ik ken de cijfers ook niet voor nee. het najaar. Ik weet wel dat iedereen juli en augustus dat het echt uh, bommetje vol uh, echt geboekt was. Ja. Uh, hoe het in september en uh, oktober is, weet ik niet. Maar ik denk inderdaad dat het nog wel zeker nu met de ontwikkelingen natuurlijk met Spanje en, en dat soort dingen dat het echt wel uh, vol is in Zandvoort en druk. Ja, en kijk, uh, ik heb ook uh, veel vriendinnen in, in Amsterdam wonen. En daar hoor ik echt wel hele andere verhalen met de ja. hotels. Ja. En uh, ja, hier in Zandvoort is het natuurlijk fijn dat je gewoon lekker buiten bent. En uh, dus ik, ik, ik denk dat Zandvoort er nog best wel goed uh, uitspringt. Mm -hmm. En uh, ja, de steden die hebben het uh, die lastiger natuurlijk. Ja, ja. ja. ja laten we het best van hopen. Ja. Ik ga de nieuwe plaat draaien van uh, Lianne de Hava. Ze heeft na vijf jaar eindelijk weer een album uit. En uh, bittersweet, echt heel erg mooi. Hier is die. call Cocker, hier bij ZFM, waar het kwart voor zeven geweest is. En Christel is er nog steeds. Ze houdt het vol. Het volle twee uur. Ja. Gaat het nog, Christel? Jawel hoor. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> um, ja, Lisa het Zandvoort, heb je nog uh, echte tips voor ons? Gaat er nog wat gebeuren, ja. ja ik vraag altijd naar de Geheim tip, ja, dat moet ik altijd even goed... Uh, nou ja, wat ik wel uh, leuk vond, maar dat, dat is eigenlijk elk jaar, uh, tent 6, die doet uh, in september uh, Seafood Wednesday. Okay. Uh, dan kan je ja, seafood, kreeft en dat soort dingen eten. Mm -hmm. uh, dus dat is net even iets anders dan wat je normaal uh, bij ze kan krijgen. Okay. En daar is ook altijd, heb ik het ook wel eens een keer over gehad. Op maandag doen ze dan altijd de Art, art of Monday. En uh, daar kan je lekker gaan schilderen in. Ze hebben dat, dat een klein strandhuisje, dat heet Tentje 6. Ja. En uh, nou, daar, uh, daar kun je dan uh, met inkt of uh, acryl... Of, nou ja, allemaal leuke technieken. Kan ja. je daar uh, steeds lessen. Dus de komende tijd zijn er ook nog wat uh, dingen. En ik weet dat er straks met... Uh, Stanford Goes Wild... gaan ze ook iets leuks doen. Uh, dan kan je wild eten bij tent 6. En ook nog wild ja, schilderen. Wild schilderen? Ja, wild herten. Heren, oh, je schilderen. gaat, je gaat het het, beeld schilderen. Ja, beeld, geen, heel beeld schilderen. Geen karelappel. Nee, nee ja, dat <laughs> zou ook nog kunnen. Maar je gaat eigenlijk gewoon ja, misschien herten of dieren of het bos. Of in ieder geval een, een thema geïnspireerd wild op het beeld. geïnspireerd daarop uh, tekenen. Dus dat, dat blijft gewoon nog even doorgaan. Uh, dat de komende tijd. Dus er uh, komen wel veel leuke dingen in. Oké, okay. mag jij nog even nadenken over je echte ultieme geheimtip. O, ja. Gaan ja. we nog even zo meer elkaar draaien. En dan is het bijna 7 uur straks. ...van Jamiro ja, En dan gaan we even naar morgen kijken. Morgen vroeg is er weer uh, Goedemorgen Zandvoort. Tussen 11 en 1. En dat is het opinieprogramma dat we hier bij uh, ZFM hebben. En wat zijn de onderwerpen van morgen? Dus het gaat inderdaad natuurlijk altijd over pluspunten. Die komen één keer in de maand altijd langs. Gerry Rutte gaat iets vertellen. Dan gaat het over de scouting. De scouting gaat weer open. Die gaan we allemaal uh, dingen bedenken. Het CDA kijkt vooruit. Kees Mettens komt langs. Hij, uh, hij vertelt over de plannen. En ja, de voorzitter van de ijsbaan komt ook langs. En hij vertelt waarom het niet open gaat verder... De wethouder van Haafde is twee maanden in dienst. En die gaat vertellen hoe hij het allemaal ervaren heeft. En dan gaan we nog even kijken naar de coronamaatregelen... bij de Wim Gerbach-school. Dus dat is allemaal vroeg in Goedemorgen Zandvoort tussen 11 en 1. Maar Christel, je hebt lang nagedacht. En uh, ja, volgens mij heb je inderdaad een tip. En dat is een culinaire tip. Want ja. we gaan pesto maken met rucola. Pesto met rucola. ja, inderdaad. Nou ja, wat ik zelf heel interessant vind... is om te zien wat er allemaal in de duinen hier uh, groeit... Ja. En uh, ik kom hier zelf niet vandaan, dus voor mij is dat allemaal heel... Uh, nou, misschien de Zandvoorters die hebben zoiets, ja god, dat weten we echt al, uh, al eeuwen. <lacht> maar voor mij was het allemaal nieuw. Uh, dus sowieso inderdaad de rucola die je natuurlijk overal ziet groeien. Uh, ik had uh, van het voorjaar, uh, nee, kan je lekker alle kruiden plukken en dan kan je er een pesto van maken. Dan hoef je helemaal niet basilicum, al die dingen. Nee, gewoon lekker Zandvoortse duinkruiden gebruiken. Uh, en natuurlijk uh, de duindornbessen, die je nu uh, heel goed kan uh, plukken en super uh, gezond voor je zijn. Uh, en ja, uh, Bram en Chantal, die staan ook met hun uh, uh, kofferbakwinkeltje, noem ik het maar eventjes. Ja. Of uh, in ieder geval met hun aardappelen op de hoge weg. En daar kun je ook uh, de duinaardappeltjes. Uh, weer krijgen. En de echte zandvoort deze de echte, week. Want, ja. Uh, ja, dus die, uh, nou, Dat is natuurlijk ook superleuk vind ik dat, dat ja. je die uh, gewoon hier uh, lekker kan eten en uh, kopen. En als je ze niet zelf wil koken, kan je, ook, uh, kan je ze ook krijgen bij Talassa natuurlijk. Worden ze dan ook uh, gemaakt. Maar ook bij uh, Blue Zone en uh, bij Buitenplaats uh, Plantage hebben ze ze ja, op de. je bord liggen. Ja. Oké. Okay. Hartstikke goed. Ik vind het een leuke en laatste tip. Dus uh, dank je wel ja. daarvoor. Jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik ja, vond het natuurlijk. leuk om hier te zijn. En vooraan ben je gewoon weer in hè, om half zes. Ja, dat zeker. Nou, Oké, okay. dank je wel, with <laughs> Doei. Bye. much sweeter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 Oude van Esther Phillips, Taste of Honey. Goed, dan zit het inderdaad echt op nu. Het is bijna 7 uur. Dankjewel voor het luisteren. Christel, nogmaals bedankt. Luister en kijk vooral ook naar haar blog. Lisazandvoort.com. Ik ben de volgende week donderdagochtend weer met gewoon het normale nieuwsprogramma. En dan in de avond weer op vrijdag tussen 5 en 7. Maak er een leuk weekend dus van. Luister morgen naar Goedemorgen Zandvoort. En tot ziens.